Maar niks anders met het NOS journaal. De komende weken zijn nog eens 175.000 Janssen-vaccins beschikbaar, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Met de partij die er al was zijn er nu 375.000 vaccins voor mensen die ervoor kiezen om met Janssen te worden geprikt. Van het middel is maar één dosis nodig. Sinds woensdag kunnen mensen een afspraak maken voor het Janssen-vaccin. Dat liep de afgelopen dagen storm. Tot nu toe hebben 185.000 mensen er een afspraak voor gemaakt. De Duitse politie weet nog niet wat het motief is van de man die gisteren in Würzburg drie mensen doodstak. Bij de aanslag raakten zeker vijf mensen zwaar gewond. Twee van hen zijn in levensgevaar. De dader is een 24-jarige Somaliër. Hij werd door de politie in zijn benen geschoten en ligt in het ziekenhuis. De man was tot voor kort opgenomen in een inrichting, zei een deelstaatminister... die een islamitische terreuraanslag niet uitsloot. De verkiezingen op Aruba zijn gewonnen door de partij MEP van demissionair premier Wever Kroes. De MEP behoudt 9 van de 21 zetels in het parlement. De oppositiepartij AVP behaalde er zeven. Beide partijen willen niet met elkaar samenwerken... De verkiezingen op Aruba gisteren waren het gevolg van de val van de regering wever kroes in maart. Dat gebeurde nadat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen... naar misbruik van publiek geld door coalitiepartij POR. Het lijkt erop dat die partij nu geen zetels krijgt. Wilrenster Demi Vollering heeft de achtste editie van La Course gewonnen. De eendaagse wedstrijd voor vrouwen rond de Tour de France. Vollering was in Bretagne in de sprint sneller dan onder meer Marianne Vos, die derde werd. Vanaf volgend jaar wordt Lacours ingewisseld voor de teruggekeerde vrouweneditie van de Tour de France. Die duurt acht dagen. Het weer. Op veel plekken droog. Hier en daar breekt de zon door. Met tegelijkertijd ontstaan stapelwolken. Vanmiddag wordt het 21 tot 25 graden. Hier en daar vallen buien, soms met onweer. Vanavond trekken die weer weg. Morgen grotendeels droog en iets warmer dan vandaag. Dit was het Hanoi Journaal. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. door doorwerkzaamheden op de A9 naar Alkmaar, tussen knopend rotterdam en knopend Velsen heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Schade aan je auto? Daar zit je niet op te wachten. Je wil dan gewoon goed geholpen worden. En daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Een telefoontje en alles wordt geregeld. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij. Met onze veilig rijden autoverzekering. En die is nu met 15% korting extra voordelig. Kijk op amwb.nl slash autoverzekering. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 The six o'clock alarm would never ring But it rings and I rise Wipe the sleep out of my eyes My shaven razors cold and it stings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 Dream.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 Het dorp zal grotendeels voor de mensen die van buiten komen afgesloten zijn. Dat geldt overigens niet voor de inwoners van Zandvoort zelf. Of mensen die er moeten zijn vanwege hun werk. Maar het gaat er, het gaat er zeker anders uitzien, absoluut. Ja, en dan zegt u dat het niet afgesloten zijn voor de inwoners zelf. Hoe komen wij Zandvoort in en uit?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 Ook, eh, bewoners vanuit eh, bijvoorbeeld nieuw noord moeten er rekening mee houden dat de spoorwegovergangen zijn afgesloten. Dus je moet omrijden, maar wel bereikbaar. Juist. De spoorwegovergangen zijn afgesloten, zegt u? Uh, ja. Hoe lang uh, uh, blijven die afgesloten? Of. Hoe, hoe, hoe, die, zijn gedurende, de, die zijn gedurende de race dagen volledig 24 uur per dag afgesloten. 24 uur per dag, maar dat gaan ja. mensen toch niet met de trein.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 Die mensen die daar uh, die werken niet open doen, of uh, die, die, dat, nou, dus heb, die, die klagen dat ze nee. niet open gaan. Ja, nee, de, die aansturing richting, richting die uh, stewards noem ik ze even. Ja. Um, uh, dat gebeurt echt vanuit de gemeente. Zij hebben ook vanuit de gemeente de opdracht gekregen. Zo is het ook een gemeentelijk besluit om dit natuurlijk te doen. Ja. Wat ik hier dan wel in kan betekenen... Kijk, ik, ik hoor natuurlijk ook die, die, die signalen in, nou, in die appgroep waar we allebei uh, ook in zitten...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 It's never gonna change But I still wanna be with everyone